Het biljet van 500 euro is op het biljet van 1000 Zwitserse francs... na het waardevolste biljet ter wereld. In Thailand is voor het eerst in 70 jaar een koning gekroond. In het paleis in Bangkok kreeg Maha Fajira Longkorn de grote kroon van de overwinning op het hoofd gezet. De kroon, versierd met goud en diamanten, is 66 centimeter hoog en weegt 7,3 kilo. Fajira Longkorn, ofwel Rama X, is de opvolger van zijn vader, koning Boemibol, die overleed in oktober 2016. Daarna begon een lange periode van rouw die met de koning nu formeel is afgesloten.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 Heer goedemorgen vanuit Hotel Hoogland. Wij gaan weer beginnen met het programma Goedemorgen Zandvoort op zaterdag 4 mei, de dag van dodenherdenking. Waarvoor het programma te zien is in de Zandvoortse krant. En de meeste mensen wel dat weten dat het om 7 uur begint in de protestantse kerk.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 Oh ja. Dat uh, klopt, ja, um, inderdaad. levens, Het uh, is geluk. Het, is het niet zo dat... Uh, en we gaan het natuurlijk hebben over Roze 50+, plus, hè, dat is een, uh, een, uh, een instelling die uh, LHBTI gericht is. Klopt, ja. Alle, ja. Ik ga niet alle letters meer uh, nee, doen. Nee. Ja, ja. Laten we zeggen lesbisch en gay en, en alles wat erbij regenboog, hoort. Precies, ja, regenboog. zijn van die letters ja. waar je continu ja. op struikelt, toch? Ja, ja, ja. In het, uh, het regenbooggeheel uh, moeten we dat zien. Ja. Maar hebben die geen eigen familie dan? Nou, de meeste mensen hebben natuurlijk wel familie. Uh, we hebben het hier over ouderen. Um, roze 50 plus? Uh, roze, 50 plus. En meestal meer dan 50 plus. Je ik kan bijna zeggen dat het over 70 plus gaat. Ja, ik wou ja, net want, zeggen, want uh, 50 de... plus en ouder... Nou, nou. De oude 50 <laughs> is, de, is de nieuwe 70, zeg maar. Mm. Um, maar uh, wat je merkt is dat mensen, uh, toen ze uit de kast kwamen... heel vaak uh, afgesloten werden door familie. Um, dat... Uh,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 uh, dezelfde geaard, geaardheid uh, uh, kunnen ontmoeten. Dus die. Waarom, zijn dan... ik, waarom is dat dan op, op latere leeftijd? Uh, nou, om, wat ik zeg, de, de mobiliteit van de mensen wordt dan minder. Waardoor ze minder makkelijk een café instappen. Die uh, een regenboogvlag buiten heeft hangen. Of naar een, een, een, een, een soos gaan. Of naar het COC gaan. Of uh, naar feesten gaan. Je ziet uh, tegenwoordig bijvoorbeeld dat veel feesten georganiseerd worden.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 ze vaak niet te vertellen wat er geaardheid is. Is het dan zo dat ze terug de kast ingaan?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 we gaan met z'n allen family kweken, maar hoe gaat het in de praktijk? Want uh, ik zit hier in Zandvoort yeah. en uh, er is hier in Zandvoort een roze uh, borrel, yeah, regenbrozee no. aan zee en noem yeah. maar op. Uh, de ene keer zitten er vier, de andere keer zitten er twintig, yeah. maar dat is dus de family. Hoe nee. ga je met die families aan de slag in Zandvoort?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 All the while With your cute little way Will you promise that you'll save Your kisses for me Save all your kisses for me Bye bye baby, bye bye Don't cry honey, don't cry Don't walk out the door But I'll soon be back for Oh, sorry, zit. je zit op het puntje van je stoel, zie je. En wij hebben uh, geluisterd naar de Brotherhood of Men, Save Your Kisses for Me. Point. En wij gaan inderdaad praten met marie -Lean. en dan gaan we het hebben over... Niemand verzand, verzand in, Zandvoort. in Zandvoort. Goedemorgen. Dat is een, uh, een leuke club, zag ik. Een aantal mensen die uh, met elkaar uh, kijken hoe ze...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 Ja, daar heb je een sterk punt. Want dat is inderdaad, naast even die cursus is heel erg gericht ook op kennis opdoen. Het gaat over een instructie. Het is eigenlijk ook wel een instructiecursus. wordt ook wel vergeleken met een EHBO-cursus. Ja. Dus dat maakt het ook heel praktisch. Het zijn vier bijeenkomsten van drie uur waarin je aan de hand van een actieplan, net zoals bij de EHBO, leert om, nou, niet alleen om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 beslissen om iemand erbij te halen? Zeker. Dat is heel belangrijk. Een heel belangrijk thema in die cursus is ook om te leren wat je niet kunt. Dus op het moment... wat je niet kunt wil niet zeggen dat je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 Eerste hulp bij suicidiale gedachten ja. en gedrag. Ja. Zelfbeschadiging, ja. paniekaanvallen, traumatische gebeurtenissen, ja. ernstige psychose, ernstige gevolgen van overmatig alcoholgebruik, ernstige gevolgen van drugsgebruik en agressief gedrag. Ja. Nou, die laatste zou ik wel aankunnen, ja. maar daarboven moet ik toch ernstig over nadenken uh, wat ik daarmee moet, wat ik daarmee moet als ja. ik de kussen zou doen. Ja. Nou, wat je leert... Als iemand somber is, hè, dat hebben jullie net besproken, mm, ja. Ja, okay, ik, dat, dat, mm -hmm. dat is makkelijker aan te spreken mm -hmm. als iemand die een ernstige psychose heeft. Ja, maar precies wat je zegt, dat is makkelijker om aan te spreken en daar, dat leren we dus juist. Hoe je daar, hoe je toch contact kan maken. Um, je noemde net een paar punten, want dat zijn echt de ja, thema's. Uh, ja, prima, de, de, want we willen juist in dat anti-stigma, anti-stigma of uh, destigmatiseren, maar we, ga, ja. we tippen wel deze onderwerpen aan, want dat is wat er uiteindelijk kan gebeuren met mensen en soms kom je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 Suï Suïcidaliteit? Suïcidaliteit, ja, dat was het woord. Ik struikelde er even over. dat zelf is natuurlijk ook, Ja, zelfmoord mag ook. Uh, dat is natuurlijk helemaal waanzinnig moeilijk. Want soms zie je het helemaal niet aankomen. Je merkt er helemaal niets van. En het komt als een donderslag bij je de hemel. En dat is soms heel erg moeilijk. En natuurlijk, er zijn wel, ik dacht dat het 113 was, he, waar het uh, ja. gebeld kan worden. Heel belangrijk. En, heel um, heel belangrijk. Ja, 1 -1 daar zitten echt, ja. echt waanzinnig goede professionals die ja, op een waanzinnig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 project uh, Niemand uh, Verzandt in Zandvoort. Hoe is het verder met het project? Van Niemand Verzandt in ja. Zandvoort? Ja, dat, daar weet ik niet persoonlijk niet maar veel van. Maar je bent speciaal van. voor Ik die ben echt die. voor, ben, de okay. voor die. Ja. <coughs> ja, dat is Esther Madeira, uh, ja. de projectleider, die daar veel over weet. Nog, uh, nog één klein vraagje. Ik hoorde je net zeggen het zijn vier keer drie uur. Ja, klopt. En...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 Je nou, kan er vast beginnen met lezen, Leon, het boek ligt ervoor. Ja. Uh, ik heb er heel even in gebladen. het is uh, best wel uh, stof, maar als je inderdaad, uh, dit in behandeling gaat doen met, uh, met voorbeelden en zo, dan kom je daar wel beter uit. Uh, ik wens je heel veel uh, succes en ook plezier met de cursus. Het dus, is uh, dus ook plezierig dan. om te doen met elkaar, okay. zeker. Ja. Maar bedankt. En wij zijn zeer benieuwd naar de nieuwe data voor de nieuwe cursus. Okay. Dankjewel. Graag gedaan. Ja. No,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 En het zijn de mensen van het 4-mei-comité. Kijk, het verschil tussen 4-mei en 5-mei is de een is de dodenherdenking. En de ander is de Stichting Viering Nationale Veershaal. Stichting Viering Nationale, ja, Viering Nationale ja, ja, ook, ja, ja, ja. Dat ook onmogelijk. Nee, uh, dit, uh, dit zijn mensen die ik uh, in een andere hoedanigheid uh, een keer heb ontmoet. Uh, en dat heeft een diep indruk gemaakt bij de Zandstroom en Unicum. En ik vind dat die mensen die verdienen het verdienen om uh, een keertje pad te krijgen.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 die daar heel enthousiast zijn van ja hoor. Die is van de Club vooruit. Dat, dat klopt. Ja, ja. Nou, dan, uh, dan ga ik daar maar even informeren. Ja. Nee, maar dat nee. komt allemaal goed. Het uh, ja. blijft een, een, een organisatie van, van vele handen. En uh, er moet natuurlijk gebakken worden, er moet uh, geserveerd ja. worden, maar er moeten ook bankjes ingezet worden. Uh, hoe laat begin jij zo'n beetje met, uh, met zo'n klus? Ik uh, begin meestal uh, dat ik om, om half elf op de fiets stap.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 Maar ik kan niet zeggen dat als jij met vijf man komt en je komt uh, op het moment dat de meesten er al zitten, dat je met z'n vijven bij elkaar zit. En dat is natuurlijk wel leuker. Maar ja, als ik, ja. Als ik uh, een groep heb van uh, uh, mannetje vijf, zes, dan is het toch veel, veel slimmer om bij jou zes kaarten te kopen. En gelijk erbij te vertellen van, uh, hey, waar heb je een plekje voor? Ja, uh, dat, is, dat is niet echt handig, omdat ik ben natuurlijk ook aan het werk. Uh, en op het moment dat ik thuis ben, dan kom jij niet meer naar mijn huis toe om die kaarten te kopen. Dus je gaat gewoon... Nee, in, in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 van ja, we kijken het even aan. Uh, we hebben allemaal een weerappje op de telefoon en we weten op maandag wel of het vrijdag goed weer is. Maar, dat kan dat ik je nu... Wat al... overigens geen garantie is? Nee, precies. Maar ik kan je nu vertellen dat op 14 juni en zeker op het tijdstip dat iedereen aan tafel gaat zitten, is het echt is het lekker Is het heel weer. mooi weer. Ja. Maar dat hebben we nu uh, negen keer gehad. Dus waarom de tiende keer niet? Oh, ik heb nog wel eens een donkere wolk over zien drijven. Ja, ja, ja. Zolang die alleen maar overdrijft is er ja, niets klopt, aan de hand. Dat he? klopt, dat, uh, dat hebben we één keer gehad. Uh, maar dat, uh, die is inderdaad overgedreven en we hebben geen spatje gevoeld. In nee. ieder geval niet zolang de mensen nog uh, aan tafel zaten. Ja, ja. Dus, uh, <lacht>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 En zo hebben we wel eens meer uh, iemand van de radio uh, met een beetje voorkennis gehad. <laughs> <laughs> nou, daar trappen we dus niet meer in. Je uh, telefoonnummer. Mijn telefoonnummer 06 28 29 27 94. Oh, dat is 26. Bijna.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 It's you, forever you, and it's a real good feeling. You got me rocking and reeling, you got me begging and stealing. Oh, for your sweet love. And it's